De Kopermijn, een hoorspel in zes delen... gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. Eerste deel, tijdvak 1820 tot 1828. Thomas, wat is er van uw dienst... Mr. Broderick, Ik heb wat met mijn kinderen te bespreken. Ruim de tafel straks maar af. Bedoelt u dat ik gaan kan? Ja. Als mijn zoon John eten wil, als hij thuis komt... ...breng hem maar wat op zijn kamer. Ik zal het verzorgen. zorgen. Het is hoogst onbehoorlijk van John om zo laten komen. Jawel, vader, maar hij is overgestoken naar Doon Island... ...om een en ander in orde te gaan maken voor een jachtpartij... ...met een van de officieren van het garnizoen. Hij zal moeilijkheden gekregen hebben met zijn zeilboot. Hier op Tlammia zal orde heersen. Henry, jij als oudste kon je broer wel eens op een betere manieren leren. Ik vind het heel jammer dat John zich verlaat heeft, vader. John heeft geen idee van tijd. Toen we vanmorgen aan het ontbijt zaten, lag hij nog te slapen. Thomas heeft hem tweemaal moeten roepen. Dag, vader. Zo, bijna eindelijk. niet kwalijk. Dat toch? neem ik je wel kwalijk. Een hele week ben ik weg geweest. En het minste wat ik van je mag verwachten... Ja. is toch wel dat je dan op tijd aan tafel komt. Je schijnt in Eton en Oxford niet veel wellevendheid geleerd te hebben. Er stond een sterke tegenwind. Zwijg en ga zitten! Ja. Ik heb gewacht tot jij er was, omdat ik iets belangrijks te vertellen heb. Iets dat van het grootste belang is voor jullie toekomst. Iets prettig? Stil, Jane. Tot nu toe hebben mijn voorouders en ik zelf geleefd van de opbrengst van het landgoed. De grootste rijkdom waarmee de natuur ons land gezegend heeft, hebben we ongebruikt gelaten. Een rijkdom die zo voor het grijpen ligt. Het koper in de bodem van Hungry Hill. Al jaren heb ik rondgelopen met het plan om het koper tevoorschijn te halen. En vanmiddag heb ik een contract afgesloten met Sir Robert Lumley om de kopermijn te gaan ontginnen. Wanneer gaan we aan het werk, vader? We, zeg je. Dus ik kan op jouw medewerking rekenen, Henry. Ja, natuurlijk, ik vind het een, een groots ondernemer. Dat is het, ook. De ontginning van de mijn zal ons een fortuin opleveren. En de hele streek zal er wel bij varen. Er zal volop werk zijn voor iedereen en er zal binnenkort in Doenhaven geen armoede meer zijn. Ik ben dan ook heel blij dat ik Sir Lamley heb kunnen overtuigen dat we ons geld moeten wagen. Want het spreekt vanzelf dat er een groot kapitaal in de onderneming gestoken moet worden voor werkkrachten, machines, honderden andere zaken. Denkt u dat u die werkkrachten hier kunt krijgen? Ik heb een zekere Nickerson dienst genomen als bedrijfsleider... Komt het Cornwall, brengt een groot aantal van zijn eigen mensen mee. Allemaal ervaren mijnwerkers. Als die Cornishmen komen, zullen de arbeiders hier wel gaan mopperen. Die hebben ook gemopperd toen er toen even een postkantoor kwam, een apotheek. Maar als ze zien dat de Cornishmen iedere week met een goed loon naar huis gaan, komen ze zich vanzelf wel aanbieden. Wat zeg jij, John? Oh. Ja, ze zullen zich wel aanmelden, maar met een vok in hun hart. Ze zullen denken, waarom willen jullie ons dwingen te werken om geen gebrek te leiden. Ze zullen het werk in de mijn zoveel mogelijk dwarsbomen, al leven ze er zelf van. Het lijkt wel of jij met ze sympathiseert. Oh, nee, maar u vergeet dat ze ons als indringers beschouwen. Nonsens. Wij behoren net zo goed op de streek als zij. Al in de 16e eeuw hebben de Brodericks hier gewoond. En waarom hebben ze uw grootvader John Broderick doodgeschoten? Omdat hij de smokkelaars krachtig aanpakte. Dat was maar een voorwensel. De Donovans schoten hem dood uit wraak. Omdat het land hier vroeger hun land geweest was omdat het kasteel waar wij nu in wonen hun eigendom was geweest. Zo goed als heel Doenheven en Doenijland hun eigendom was in die tijd... toen de Bodderichs nog maar arme slokkers waren in Sleen. En die veete leeft nog altijd, vader. Daarom stookt Morty Donner van de Boeren op om uw vee te stelen. En daarom zullen ze de Cornishmen het leven zo zuur maken... dat die maar hoogstens één seizoen hier op Hungry Hill zullen werken. Wat een vloed van woorden, mijn compliment. Als je een paar jaar in Londen rechten gestudeerd... hebt ze je beslist een schitterend pleidooi kunnen houden. Maar je broer en zuster schijnen het niet met je eens te zijn, is het wel, Henry? Ach, vader, laat John maar praten. Wij gaan aan de slag. Goed zo. En wat zeg jij, Barbara? Ik geloof dat John niet goed besefte wat hij zei. En jij, Eliza, ben je ook zo pessimistisch tegenover mijn plan gestemd als John? John moest liever eerst leren op tijd aan tafel te komen. Vraagt u mij niet hoe ik erover denk? Over dergelijke dingen kun jij nog niet meepraten, Jane. Als Hungry Hill, maar niet te veel kapot maken. Anders kunnen we niet meer gaan picknicken. Maak je daarover maar niet ongerust. Het oh. meeste werk gebeurt onder de grond. Ja, binnen. Wat is er, Thomas? Net Braderik is er om u te spreken. Ja, zeg maar dat ik kom. Barbara, ik ga naar de bibliotheek. Laat voor nette kop koffie brengen, wil je? Ja, vader. Dat zal ik wel doen. Goed, kindje. Jongeheer John, ik heb op uw kamer een weten gebracht... Dank je. Zeg John, hoe kon je zo onhebbelijk tegen je vader zijn? Mag ik de waarheid niet zeggen? Waar was het voor nodig om zo'n domper te zetten op zijn enthousiasme voor de kopermijn? En hoe kan je over de Donovan's beginnen? Je weet hoe vader die haat. Je kan de eerste tijd bij Vader geen goed meer doen. Ik kan me allemaal geen steek schelen. Ik schijn nou eenmaal altijd iets verkeerds moeten zeggen. Jullie denken toch niet dat ik wat op heb met de Donovans. Ik weet heel goed dat Morty Donovan een spit doet, John. Is. Maak het nou weer goed bij vader door hem te zeggen dat je net als ik later hard zal meewerken om, om de mijn tot bloei te brengen. Dank je feestelijk. Ik heb een tijd nodig om mijn honden te trainen. Jij interesseert je alleen maar voor je honden. Inderdaad. En voor de jacht. je kan van een prettig leven. voel dat niks voor om in zo'n smerige mijn te kruipen. Begrijp je dan niet dat vader iets geweldigs gaat doen? En dat we daar later allemaal van zullen profiteren? Als het vader lukt, dan worden we, dan worden we schat, schatrijk. Eliza... Dan zullen alle graven uit de omtrek jou het hof komen maken. En, ja. en jij, Barbara, jij zal je de weelde van een renstal kunnen permitteren. En wat krijg ik? Jij? Jij krijgt een gondel van goud met zilveren roeispanen. Echt waar? Ja. Henry maakt me gekheid. Ik vraag me af of we gelukkig zullen zijn als we schatschatrijk zijn. Ik wil je wel vertellen dat ik toch graag grote reizen zou willen maken naar, naar Frankrijk in Italië. En als de koper veel winst oplevert, dan kan ik dat later nog misschien wel doen ook. Ik hoop het voor je, Henry. Jongejuffrouw Jane, hier is de koffie. Wilt u die gaan brengen aan uw vader en aan Ned, brother? Geef maar hier. Wat zou vader te bespreken hebben met Ned? Eliza, wat ben je toch nieuwsgierig. Ned, ik heb aan dossier van het garnizoen toestemming gegeven... om op Doona Island houtsnippen te schieten... op voorwaarde dat ze de hazen met rust lieten... En jij houdt vol dat ze zeker wel de helft van de hazen weggeschoten hebben. Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat twee jonge officieren hazen schoten. En Marty Donovan was bij ze. Altijd Marty Donovan, als er iets is dat me ergernis geeft. Zeg hem uit mijn naam dat je het voor de rechtbank zal moeten poeten, als nog één keer zijn voeten op Down Island zet. Ik zal het hem zeggen, Mr. Broderick. Donovan's is een grote bende. U hebt gelijk. Zo. Dus het is al uitgelekt dat ik de mijn ga exploiteren. Daar werd al weken over gesproken. Zou ik moeilijkheden met de bevolking krijgen? Die gaat u zeker tegenwerken. Wel niet openlijk, maar in het geheim. Zo denkt mijn zoon John er ook over. Maar we zullen eens zien wie het wint, zei of ik. Hallo, kleine Jane, kom maar binnen. Voorzichtig, het niet met de koffie. Alsjeblieft, vader. Hier, net, dat is voor jou. Dankjewel, jonge juffrouw Jane. Als jij in je bedje ligt, kom ik je in de nachtzoom brengen. Goed, vader. Dag, net. Slaap lekker. Vind je ook niet dat die kleine sprekend op mevrouw lijkt? Uw vrouw zaliger had dezelfde ogen. Hmm. Nou, net, ik hoop dat jij de mensen aan de verstand kunt brengen dat ik in hoofdzaak hun belangen op het oog heb. U kunt op mij rekenen. Dat weet ik. Ik heb me nooit over je te beklagen gehad sinds ik je als opzichter in dienst heb genomen. Al deed ik dat destijds uit een soort familiezwak, omdat je mijn halfbroer bent. Herinner ik u daar ooit aan? Nee, maar tenslotte weet iedereen dat het zo is. Iedereen weet ook dat onze vader geen heilige was... toen je moeder een melkmeisje was hier op Klanmea. Uh, Ieder mens heeft zijn zwakke ogenblikken. Slaat het op jezelf. Ik vrees van wel. Ja, binnen. Ik stuur me toch niet? Nou, nee, John. Ik wil juist weggaan. Dag, Mr. Broderick. Dag, Ned. Dag, jongen, heer John. Tot ziens, Ned. Zo, so, wat kom je doen? Ik wou u zeggen dat ik spijt heb over hetgeen ik aan tafel gezegd heb, vader. Dat was ik alweer vergeten. Geef hem maar een hand. Hm? Ik maak me alleen wel eens ongerust over je. Waarom, vader? Omdat je de ernst van het leven niet beseft. Ik zou het vreselijk vinden als je later net zo wigt als Simon Flower. Die niet snut, die leegloper. Zorg dat ze dat later nooit van jou kunnen zeggen. Simon Flower verbeuzelt zijn leven met drinken, spelen... En dat kan hij doen omdat hij leeft van het geld dat zijn schoonvader, zijn landen, zijn vrouw toestopt. Maar hij is de schande van zijn familie. Zorg jij dat we later trots op je kunnen zijn. Dat beloof ik u. Ik hoop dat je je woord zult houden. Jullie je nog wat ik vijf jaar geleden zei Die avond toen vader ons vertelde Dat hij de mijn zou gaan ontginnen Zeg hm, Barbara Denk je dat ik nu nog weet Wat jij vijf jaar geleden hebt gezegd Wat zei je toen Henry voorspelde dat vader Schat schatrijk zou worden En toen zei ik Maar zullen we daar gelukkiger door worden Ik vroeg dat omdat een voorgevoel me zei Dat het niet zo zou zijn Ik ben gelukkig omdat je verliefd bent op Charles Fox, dat brutale luitenantje. Hoe kom je erbij? Ha, hoef ik het niet gemerkt, hebben? Oh, gun in haar geluk. Ik dacht aan vader, en aan jou en aan mezelf. We hebben nu de grootste wilde, maar onze rust is weg. En vader vergaat van ergernis omdat er zoveel kopererts gestolen wordt... en hij er maar niet achter kan komen wie de daders zijn. Vroeg of laat zal hij ze wel ontdekken. Maar dan zullen ze het ook wel lusten. Dat zal de haat tegen ons alleen nog maar aanwakkeren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. niet binnen, binnen. Koes, koes dan, kom. John, wit vast. Vader is niet in zijn humeur. Hallo, he? kinderen. Dag, Henry. Dag, ah, Henry. Goedemiddag. Dag, vader. Dag, vader. Meisjes, laat nog me een ogenblik alleen met Henry en John. Goed, vader. Ik ben al weg. Er is toch niets gebeurd? Wel, nee, kindje, ga je nou maar. Ja, vader. Ga zitten, jongens. Maar luister. Ik zal kort zijn... Want Marty Donovan kan ieder ogenblik hier zijn. Komt die vent hier? Ja, ik heb hem ontboden, die schroft. Hm. Ik wil een eind maken aan die koperdiefstallen. En eerst zal ik die Donovan eens onder handen nemen. Drijft u die kwestie niet te veel op de spits? Doe alleen maar wat ik je vraag of ben je misschien te broer om te helpen. Dan ben ik niet dadelijk op uw verzoek overgekomen. Dat omhoog. was niet meer dan je plicht. De diefstallen hebben zo'n omvang aangenomen... dat ze Lamley en ik grote schade leiden. Nikkelsen heeft posten uitgezet om de transporten te controleren. Maar het enige resultaat is geweest dat de bandieten een van de bewakers, een man uit Cornwall, op een nacht zijn hersens hebben ingeslagen. Wat bent u nu van plan? Morgen nacht laat ik alle toegangswegen afzetten. Maar daar heb ik mensen voor nodig die beslist aan onze kant staan. Parson heeft ze beschikbaar gesteld, Zalven, Beamish, nog een paar anderen, Maar ik moet minstens twaalf man hebben. Gaan jullie naar Simon Flower en vragen hem of hij ook van de partij wil zijn. Als slot van rekening profiteert hij mee van de opbrengst van de mijn. Wij gaan er direct heen. Hè? Huh? John? Als vader het nodig vindt, zal ik wel meegaan. Je Als jij gaat... soms liever met je honden blijft spelen. Ja, bent u toch altijd agressief? Ik vraag me alleen af wat het ertoe doet of die arme drommels wat kopen grappen. Dat blijft genoeg voor u over. Als jij wist hoeveel gestolen koper al verkocht is in Sling, Runsey, dan zou je wel anders praten. En ja, goed, ik zal doen wat u wilt. Ik ga nu naar de portierswoning om met Marty Donovan te spreken. Henry, zie dat je van Simon Vlauw gedaan krijgt. ...dat hij zich eens één keer in zijn leven verdienstelijk maakt. Ik zal mijn best doen, vader. Sir Henry, zie jij die geschiedenis werkelijk ernstig in? Heel ernstig. We kunnen nog de ergste dingen beleven. Die diefstallen hebben een, een ondergrond. Ze zijn het begin van een openlijk verzet. En ze spruiten voort uit de, uit de opgezweepte haat van de bevolking tegen ons, Brodericks. Ik merk nooit wat van haat. Dan nemen ze jou blijkbaar niet zo serieus. Maar ik zie deksels goed hoe sommigen me met giftige blikken aankijken, omdat ik me interesseer voor de mijn. En binnenkort in de directie zal worden opgenomen en later vader opvolgt. Daar ben ik je niet om. Dat is te beter. Kom, ik ga nu mee naar Simon Flower. Ik hoop dat we hem nuchter zullen aantreffen. Zo, Donovan, je bent op tijd. Dat valt me mee. Maar als de heer van Klonmia ons arme drommels ontbiedt... moeten we wel op tijd komen, nietwaar? waar? Nu niet zo onderdanig, daar vlieg ik niet in. Ik heb je laten komen om je te zeggen dat ik duivels goed begrijp... dat jij de mijnwerkers aanzet tot diefstaal. Wordt er gestolen? Hou je maar niet van de domme. Je weet heel goed dat er bijna geen dag voorbij gaat... of er wordt voor 100 kilo koper uit de mijn van Hungry Hill gesmokkeld. Hoe zou ik daar nou wat van af weten? Wou u misschien beweren dat ik koper sneeuw? Dus om te lachen... Hoe zou ik dat kunnen? Ik kan nauwelijks meer lopen met mijn zere poot en ik ben geen maanden in de buurt van Hungry Hill geweest. Jij zit erachter. Jij en je zoons. En al die andere Donovans. Hebben de Donovans het weer gedaan? Jullie zetten de mensen tegen me op. Dat hebben jullie al gedaan sinds ik vijf jaar geleden aan het werk ging. Jullie doen niet anders dan maar benadelen. Dat heeft u toch niet verhinderd een van de rijkste mannen van het land te worden? En wij Donovans zijn straatarm. Wij mogen zwoegen op het land dat vroeger van ons is geweest. Het land dat onze voorouders ontstolen is en dat uw voorouders hebben opgeslokt. Kan ik het helpen dat de Danavans twee eeuwen geleden zijn opgestaan tegen hun regering... en dat hun land toen werd onteigend? En geef je mijn voorouders ongelijk dat zij het land aannamen... dat hun door de koning werd geschonken als beloning voor hun trouw aan de kroon? Het was een onrecht! Een onrecht dat nog ten hemel schrijft! Het was onrecht om revolutie te maken... Maar ik heb je niet laten komen om over het verleden te spreken. Dat heeft geen nut. Ik zeg jou dit. Als jij niet zorgt dat het plunderen ophoudt... dan laat ik jullie allemaal in de gevangenis zetten. Begrepen? <laughs> dan zouden we allemaal vrijgesproken worden... want u hebt geen enkel bewijs. Dat zal ik gauw genoeg hebben. Ook tegen jou. Ik zou liever wat beter letten op die onderkruipers uit Cornwall. Die eerst zijn komen werken om onze eten uit de mond te nemen. Klets geen onzin. Het zijn doodfatsoenlijke kerels. Om de mannen uit doen heven zouden ze ook wel behoorlijk gedragen... als jij ze niet vergiftigd had met je gestook. U vergiftigt het leven van de mensen... die zich onder de grond in het zweek werken... om uw fortuin al maar groter te maken. Stuur ik kinderen de mijn in... waar ze ziek worden van de verpeste lucht. Je gezwets maakt geen indruk op me. Hoe je het georganiseerd hebt om mijn koper te laten rogen... weet ik niet, maar ik zal het ontdekken. je bent gewaarschuwd. Als u de mijn niet ontgonnen had... zouden de arme stakkers niet in de verleiding gebracht worden... om te stelen... Koper John? Ik verkies niet dat jij me zo noemt. Als ze me in de wandeling Koper John noemen, goed. Maar jij kan Mr. Broderick zeggen. Nou dan, Mr. Broderick, dan zeg ik tegen Mr. Broderick dat Mr. Broderick me hier niet had hoeven laten komen om me af te blaffen over iets waar ik niks mee te maken heb. En dat ik wel de eer heb, Mr. Broderick, te groeten en hem veel succes toewens met het divies vangen. Stop, hou op. Kijk eens wie er zijn. Huh? Ah, hallo lui. Mr. Harry en Mr. John Broderick. Wat een verrassing oh, dat u ja. ons kon bezoeken. Neemt plaats. Dank u plaats. nee, Mr. Harry, gaat u niet op die stoel zitten? Die ene poot is kapot. Oh. Hoe maakt uw vader het? Goed? En uw zusters ook? Simon, doe nou niet zo onbeleefd en neem notitie van je gasten. Oh, heren, hij is aan het componeren. En als hij componeert, dan is hij gewoon bezeten. Oh. Hebel, nou begint Flossie ook nog te janken. Flossie, ja, Flossie, dat is het hondje. Die kan niet tegen piano spelen. Er wordt van, dan wordt ze heel melancholiek van. Anders zijn we gespeeld in de les. soms al een uur lang huilen. Een uur. Nou, nou, nou, nou Flossie. Hm. Ah, nou, zeg, hoe, hoe, hoe vinden jullie het, zeg? Is niet geweldig? Mm, uh... Ja, ik moest mijn compositie even afmaken, hoor. Had me, had me zo te pakken. Ik werd zelf, ik werd zelf meegesleept. Ik, ik, ik, ik noem een lente, Starmer. Ja. nou, Flossie, Flossie, kom hier. Hoor de kamer uit. Als jij zo jank, kan ik mijn eigen woorden niet verstaan. Nou, zo. Nou hebben we tenminste geen last meer van Flossie. Ja, ja. <laughs> Zo zo, een glas, Madeira. Graag. graag. Heel graag. Oude Madeira zegt dat is verrukkelijk goedje. kan het de hele dag vol drinken. Ja, ja. <laughs> uh, ja, eh, uh, uh, ja. Uh, wat, uh, wat komen jullie eigenlijk doen? Uh, vader heeft ons verzocht naar u toe te gaan. De zaak is, Mr. Flower. Huh? Dat er de laatste tijd schrikbarend veel koper wordt gestolen uit de mijn. Is het waarachtig? Stelen nee. ze koper? Ja. Nee, maar dat is toch schandelijk. Ze moesten die kerels ophalen. Ja, ja. Simon, koper stelen uit de mijn van mijn vader en van Mr. Brandrick. Het Is bar, zeg? Ja, het is heel bar. Maar wat, wat heb ik daarmee te maken? Nou, ze besteden toch ook uw schoonvader? Tja. Sir Lumley is toch de compagnon van mijn vader? Oeh, ja. Ja, ik zag het verband zo gewoon niet. <laughs> Daarom komen wij uw hulp in. Ja, ja, ja. Nou, zeg maar wat ik, wat ik moet doen, hm? Mijn vader wil de dieven op heterdaad betrappen. En daarom wil hij door een aantal vertrouwden de mijn laten bewaken. Mogen wij op u rekenen? Ik, ik zou je danken, zeg. Ik, ik voel er geen spat voor om zo in, in zo'n schacht af te dalen en mijn lek te breken. Ha, u hoeft niet in de mijn af te dalen. U moet alleen maar meegaan om de toegang af te zetten. Kijk, de bedoeling is dat wij s'nachts in Hinderlaag gaan liggen. Wat dacht jij nou dat ik zo gek zou wezen om s'nachts... S'nachts in het donker op mijn buik te gaan kruipen. Simon, je moest je schamen. Die arme Mr. Broderick zwoegt om voor mijn vader en zichzelf koper uit de grond te halen. En als hij wil beletten dat ze bestolen worden... ...dan ben jij te lui om een handje te helpen. Oh, la, la, la, la, la. Ja, ik, ik had gehoopt dat u vanavond met ons mee zou gaan. U zou dan bij ons kunnen logeren en dan met ons morgennacht nacht op losgaan. Ik prakke zeer er niet over. Nog niet voor alle dieven van Europa. Dat spijt me. Ja, ja. Ah, de Alsjeblieft, heren. Eh, Dank je wel. Nou, uh, ja. Uh, cheerio. Gezondheid, Mrs. Flower. Gezondheid. Aha. Aha, aha, ja. U hebt gelijk, mister Flower. Geef jij mister Flower gelijk? Ik bedoel, hij heeft gelijk dat de Madeira verrukkelijk is. Juist, juist, juist. <laughs> Mijn vader verwacht dat u ons helpen zult, mister Flower. Uw vrouw zei heel terecht dat uw familie er zelf belang bij heeft om die diefstallen te bestrijden. Ja. Zegt het u niets als ik u vertel dat Morty Donovan erachter zit? Ah. Ik ben niet van plan om iets te doen dat tegen Donovan ingaat. Van Donovan heb ik Flossie gekocht en dat is een schat van een beest. Hij is zo muzikaal. Hij is niet van me weg te staan als ik componeer. Excuseer me, ik heb plotseling weer een inval om oh, aan hem te stormen. Oh, Simon, dan toch, op alsjeblieft. Ach, ben jij daar, Fanny Rose? Kind, van scheelt je? Wat een Het is zo dat dus Miss Harris me behandelt. Ik verdraag het niet langer. Papa, op het spelen. Ik heb Miss Harris een gezicht gekapt en ik heb haar opgesloten in de linnenkast. Fanny Rose, zie je niet dat er bezoek is? Oh, pardon, ik, ik zag u zo gauw niet. Mr. Henry en Mr. John Broderick, mijn dochter. Ja, Neemt u me niet kwalijk dat ik zo opgewonden ben, maar ik heb gevochten met mijn gouvernante. Huh? Als die arme Miss Harris maar niet gestikt is in die linnenkast. Excuseert u mij, heren, ik ga haar dadelijk bevrijden. Oh, ik, ik dacht dat u allebei in Londen woonde. Wij waren in Londen, maar we moesten plotseling overkomen. Op verzoek van vader. Er wordt koper gestolen. Nu gaan ze s'nachts op de dieven jagen. Hè? Maar ik pas. Ik zou best mee willen. Lekker me u zachtig opwindend, zo'n knokpartij midden in de nacht. Vechten is geen werk voor meisjes, Miss Fanny Rose. Oh, dat zou u niet zeggen als u zag hoe mijn gouvernante daar op het oog met elkaar <laughs> uh, U, eh... Uh, ik, ik heb nog nooit een meisje ontmoet zoals u. U, u vindt me zeker shocking. Hm, Mr. John? Uh, ik vind u... Hoe zal ik het zeggen? Ik vind het niet gewoon. Uh, uh, ze, uh, waarover heb je het met je gouvernant aan de stok gekregen? Ze me mijn standje, omdat ik mijn kleren niet netjes had weggehangen. Oh. En toen wou ze mijn pagina Franse werkwoorden van buiten laten leren. Nou, toen, toen heb ik een gezicht opengekrabd en er een stomp gegeven... dat ze in de linnenkast vloog en die heb ik op slot gedaan. Maar dat is, dat is... Oh, Mr. John, ik zie aan uw ogen dat u het grappig vindt... en dat u in mijn plaats hetzelfde gedaan zou in hebben. In ieder geval zou ik die werkwoorden niet van buiten geleerd hebben. Nu, Mr. Simon, ik kan u dus niet overhalen met ons mee te gaan. Mijn beste jongen groet je vader voor me... zegt dat ik wel eens bij hem wil gaan vissen... Hè? maar dat ik geen zin heb om multidonnen van... En zoek er een uit achter te zitten. John, laten we dan maar opstappen. Mr. Flower, wilt u mijn groet aan uw vrouw overbrengen? Ik hoop het wachten, de Ook me. haar vader! Dag, miss Fanny Rose. Tot ziens, Mr. Henry. Dag, miss Fanny Rose. U, uh, u, U, uh, <laughs> Waarom stottert u? Ik, en uh, ik? <laughs> <u>, ik? Ik? Ik? <laughs> Tot ziens, Mr. John. Om met van tot naar akkoord te komen. Ik denk er niet aan. U bent koppig, maar dat zijn de Donnervans ook. Daar komen ongelukken van. Niet voor mij. Wij kunnen met ons twaalfen toch niet op tegen die bende. De kerels zijn door het dolle heen. Daar staan we nou in het donker. Drijf, nat en ijskoud. Waar dient het allemaal voor? Er is niet laf, John. Net heeft gelijk. Met redeneren zou vader veel meer bereiken. Zachtheid zullen ze voor zwakheid aanzien. Het moet uitgevochten worden. En het zal uitgevochten worden. Als ze tenminste komen opdagen. Wat zegt u, Mr. Paasen? Jij Nicholson, jij wiemers? Ja, natuurlijk, daar zit niks anders op. Uitvrachten. Laat ze maar komen. Uitvrachten. Die ellendelingen. Stil man, stil. Er komt geen aan. Halt. Wie ben jij en wat moet je hier? Mag ik hier niet lopen? Donovan, wat moet je in het holst van de nacht bij de ingang van de mijn? Ik wil zien hoe ze straks de hutten van de Cornersman in brand steken. Ik wil erbij zijn als jouw vervloekte mijner aangaat. Koper John... Schoft. Het zal je berouwen. Ik vervloek jou en je geslacht. Ik mag leiden dat je rijkdom je niks als ellende zal brengen. En dat de ene rap naar de andere jullie zal treffen. Je bent gek. Robert. Grijpen. Breng hem weg. Jullie zullen wel wat anders te doen hebben. Daar zijn ze. Daar komen ze. Haha. Mooi zo. De hutten gaan in brand. Wat Laat hem hier. Ik ga er alleen op af. Nee vader ik ga met u mee. Nee wat gaan samen. Hoi. Zeg ik jullie. Zie je wat ik hier ben heb. Daarmee ben ik die die alleen op de baas. Een dynamietpatroon? Ja. Met dynamiet zal ik ze op elkaar jagen. Vader, dat is de moord. Oudeling, blijf hier. Dat wordt een rand. me los, ons Laat me meegaan. Nee. Ga allemaal op de grond liggen. Dat kan kut in in laaien. Ga toch liggen, Henry. Anders je jezelf door die explosie van de dynamietpatroon. Wat op Wat terecht. Loop langs de muur. En niet rechtop lopen. Kruip naar ze toe, mammerik. We gaan hem nog Hij gaat zelf nog mee de lucht god, hij! Hey. Hij! Hey. Wat afschuwelijk, wat afschuwelijk! Hij is tegen de grond gesmaakt. Hij staat op. Hij komt terug. Hij leeft. Godzijdank. Vader, vader! Broderick, wat heb je hem geleverd? Ik, daar gaan ze. We vluchten ze. De er zijn doden gevallen. Beter een paar doden, dan dat de mijn vermoest wordt. We zullen het nooit meer wagen een avond op de mijn te doen. Ze strijd gewild, we zijn met hem gehad. Mag ik even het woord hebben? Oh, een speech, een speech. Oh. Henry heeft het woord. Ja, stil dan Ja, stil dan, dan toch. Lieve zusters. Ze zijn lief. Charles, laat hem uitspreken. Barbara, Eliza en Jane. Mijn beste broer John. Aanbiddelijke Fanny Rose. En onweerstaanbare Charles Fox. Oh, oh, oh. De hemel heeft ons gezegend met prachtig zomerweer. En ik voel me zo fit dat ik me afvraag of die goede dokter. Armstrong, wel, wel recht is geweest om me voor mijn gezondheid naar Barbados te sturen. Oh, blijf dan hier. Nee, nee, nee, nee, de boot ligt te wachten en over een paar uur ga ik aan boord. Het avontuur tegemoet. Oh, je moet de sjaal voor me meebrengen. Dat doe ik. En voor veneer Rosa breng ik gouden armbanden en oorringen mee. En een tamboerijn, dan zal ik voor je dansen. Afgesproken. <laughs> en dan, als Barbados je tegenvalt, kom je mij opzoeken in Napels. Daar gaan we de komende winter naartoe. Ga jij naar Napels? Mm -hmm. Ja, ik ga aan de schijn staren naar de Vesuvius. Oh, zalig. Ik ga luisteren naar het zingen van de Italianen. Ik koop een Napolitaans kostuum. Ik steek een bloem achter mijn oren. En op zekere dag... Nou, wat dan? Wat dan? Komt Henry en werp ik hem een kus toe vanaf mijn balkon. <laughs> wat een Onzin? Onzin? Het gebeurt. Fanny Rosa, in Napels kom ik die kus van je opeisen. Uh. Oh Henry, neem een slok van je hoesdrank. Henry, je moet je uh. rustig houden. Kalets niet zo, ouwe sok. Ik heb het te pakken gekregen die nacht toen die vervloekte kerels de mijn in brand wilden steken. Maar vader heeft het toch maar gewonnen. Dat is toch voorbij. Ja, je hebt gelijk, Charles. We moeten nooit terugzien. We moeten leven bij de dag. En dit is een dag om nooit te vergeten. Was het dat is geen prachtidee van me om hier aan het meer bij de top van Hungry Hill te gaan picknicken. Oh, een schitterend idee was En hoe het... heb ik voor alles gezorgd? Ik heb ja, gesmuld. Oh, nog nooit heeft kip me zo lekker gesmaakt. <lacht> Henry, ga wat liggen voor we weer terug. Ach, wat? Doe wat die lijstje zegt. Het afdalen is vermoeiend en dan moet je nog helemaal naar de boot. En het afscheid enerveert je natuurlijk ook. Ik ben niet van plan om dat dramatisch te maken. Ik ga op reis zonder vertonen van sentimentaliteit. <lacht> Nu vlij je neer in de heide en ga je dromen van Napels. Wil ik je eens wat zeggen, Fanny Rose? Nee, nee, nee, nee. Waar ga je heen? Fanny Rose, Fanny Rose. <laughs> Weg is ze, achter de rots. En John als een hondje achter eraan. Nou, geef me zo ongelijk. Jane, ik dacht jou uit wie het eerste boven op die rots is. <laughs> dat verlies je. Oh, dat zullen we zien. Als ik drie zeg, dan starten we. Eén, twee... Drie. wie? <laughs> Hup, Jane. Hup, Jane. Goed zo. Jane. Oh, kijk eens. Dus Charles laat het nu al achter. Hup, Jane. <laughs> Liggen blijven, Henry. Ah, dat ik ook een vervloekte nacht met mijn kletsen... dat ik kleren kou moest vatten. Zeg, vinden jullie het netjes van Fanny Rose om weg te lopen? Ze deed het alleen om John mee te lokken. Ah, hij stapel verliefd op de... haar. Oh, ik vind Fanny heel onbehoorlijk. Vraag me af wat ze uitvoeren. <laughs> Stekeltjes vangen in het meer en luisteren naar de leeuwerik. Ik maar, niet maar ik vind, je, vind je het zo erg. Goed, kom ik wel uit het water. Draai je om. Draaf zo. Even mijn Japon overgooien. Zo. Nu ben ik weer kom hier vol, Johnny. Of, fanny rozen. Beval ik je nu beter. Of heb je nu een afkeer van? Ik ben. Ik kan geen woorden vinden. Zul je nooit aan iemand vertellen dat ik gezwommen heb? Oh, natuurlijk niet. Oh, Fanny Rose. Dat is voor het eerst dat je me gezoomd hebt. Ze wist hoe ik daar naar lang heb. Ik dacht dat jij alleen maar aan je honden dacht. Ik denk alleen aan jou. Waar zitten jullie? Jane en Charles maken zich bezorgd over ons. Laten we naar ze toe gaan. Fanny Rose. Ja? Nog één zoen. Geen denk aan. Zeg je voor dat Jane en Charles dat zagen? Kom mee. Simon. Mm. Ik heb het al zo warm. En jouw getrommel op de piano maakt me nog warmer. Jij, jij bent verbazend humeurig de laatste tijd. Ah, daar heb ik alle reden voor. Fanny Roos en jij moesten zo nodig naar Napels. Nou, nou zitten we in Napels. Maar, waar heb jij je over te beklagen? Over alles. Over dit armzalige hotel, over de hitte, over de vliegen en over jou. Over mij? Ja, je kan de hotelrekening niet betalen, omdat je al je geld verdrinkt. Een goede dag worden we nog uitgegooid. Jij bent zwaar op de hand, weet je dat? Ik kan dit leven niet langer uithouden, zwijf er ik. Schijnen wij een beetje gelamenteerd, of ik ga weer piano spelen? Oh. Eh, ja, wie daar? Excuseer dat ik zomaar binnenval. Wel, verdraaid, Mr. Broderick. Hoe komt u hier in Napels verzeild? Hoe maakt u het, Mrs. Flower? Best? U ook? Hoe komt u aan ons adres? Hmm, dochter Barbara had een brief ontvangen van haar vriendin, Mallet, die u hier ontmoet heeft en die zond uw adres. Och. Ze schreef ook dat mijn zoon Henry in dit hotel gewoond heeft, maar ik hoorde dat hij weer vertrokken is. Ja? Hij is al een week geleden afgereisd. Ach, ik heb dus de hele reis vergeefs gemaakt. Hoe is het met Henry? Miss Mallet schreef dat hij ziek was, ik maakte me zo ongerust dat ik besloot om zelf op te zoeken. Hey, uh, hij hoest de verschrikkelijk. Hij heeft dagenlang te bed gereden. Ellendig. Ja, ja. Mr. Broderick, u? Dag, dag, Miss Fanny Rose. Ja, ik ben gekomen voor mijn zoon Henry. Ik hoorde dat hij onderweg is naar huis. Ik had me die eindeloze reis met de diligence kunnen besparen. Uh, we hebben samen carnaval gevierd en... Dat is misschien wel wat te vermoeiend voor hem geweest. Ja, die laatste nacht kwamen jullie zo laat thuis. Het moest wel verkeerd gaan met Henry. Ik was ik maar eerder gekomen? Ik heb wat de druk. Het aanleg van de nieuwe mijn. Een nieuwe mijn? Wel, wel. En heeft die? Ik heb er de beste verwachtingen van. Ja, u bent een echte geluksvogel. Hè? Ik wou dat ik het geluk had dat Henry nog hier was. U, u moet elkaar voorbij gereisd zijn. Ja, moet wel. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Ik neem de eerste de beste diligence... krijg ze hem full speed achterna... dan zal ik hem wel ergens in Frankrijk inhalen. Hotel Delicu. Ik ben blij dat we er zijn. Het stadje heet Sans. Heet? Oui, monsieur, Sans. Die past er mooi bij Lyon. Ah, daar is de hotellier. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. U hebt zeker wel een kamer voor me. Zeker. Gaat u binnen, alstublieft. Een doodmoe. Een ruime week onderweg van Napels. Mon dieu. Dan hebt u geforceerde dagreizen gemaakt. Het klinkt allemaal veel te langzaam. Uh, neemt u plaats. Dank u. U moet weten, ik wilde mijn zoon opzoeken in Napels. Maar hij was alweer vertrokken. Mijn jongen is ziek. In verschillende plaatsen waar ik doorgekomen ben, heeft hij overnacht. Heeft hij misschien ook bij u gelogeerd? Dat is 28, nogal tenger gebouwd. Hoest er. Is hij bij u geweest? Waarom zegt u niet? Waarom antwoordt u niet? Omdat... Uh, hoe is uw naam, als ik vragen mag? Plotrick. Dus u bent de vader? Wanneer is hij hier geweest? Want spreek dan toch? Uw zoon is nog hier. Is die soms ernstig ziek dat u zo hondaan bent? Waar is die? U moet u op een grote schok voorbereiden. Uw zoon is hier zes dagen geleden aangekomen... en s'nachts is hij heel erg ziek geworden... We lieten dadelijk de dokter komen. En, en. De dokter heeft hem niet meer kunnen redden. Uw zoon is gisteren om vijf uur gestorven. Wat? Gestorven. Grote god. We hebben gedaan wat we konden. Maar de dokter zei dat de ziekte al te ver heen was. Waar is die? Hij ligt in de kamer. Hierboven. Ja, mijn jongen. Dood. Mijn opvolger, dood. Wist u zo goed? alleen maar naar boven. Bij mijn zoon. <middels> Dit was het eerste deel van de hoorspelserie De Kopermijn, gebaseerd op de roman Hungry Hill van Daphne du Maurier. De rolverdeling: John Broderick, Edmond Klassen. Zijn zoons Henry en John, Hein Boele en Hans Karstenbach. Zijn dochters Barbara, Elize en Jane, Willy Brill, Els Buitendijk en Wieteke van Dort. Thomas. Johan de Sla, Ned Broderick, Hulp Horizon, Morty Donovan, Piet van der Meuren, Simon Flower, Jan Borkus, Mrs Flower, Emmy Lopez Dias, Fanny Rose, Fei Siarone, Luitenant Charles Fox, Tim Beekman, en een hotelier Joop van der Donk. De regie had Dick van Putten.